8 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie Rotterdam heeft opnieuw een leerling van de iben Galdoenschool school opgepakt... voor betrokkenheid bij examendiefstal. Er zitten nu drie eindexamenleerlingen vast. De afgelopen dagen moesten leerlingen vingerafdrukken afstaan. En zo kwam de politie bij de jongen van 18 die vanmiddag werd aangehouden. De politie gaat ervan uit dat er naast het examen Frans... nog meer examens in omloop zijn gebracht door de dieven. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt... Het is ook nog niet duidelijk wat de diefstal voor gevolgen heeft voor de eindexamenleerlingen. In Syrië is een man uit België om het leven gekomen. Dat zegt de burgemeester van de stad Vilvoorde tegen een Belgische krant. De jihadist van twintig zou door zijn hoofd zijn geschoten. De vader van de man kreeg van een anonieme beller te horen dat zijn zoon is geëxecuteerd terwijl hij lag te slapen. Door wie werd niet verteld. Volgens de burgemeester is de Belg een paar maanden geleden geradicaliseerd.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 Een verslaggever van de BBC zag Winnie Madikizela Mandela... aan het einde van de middag het ziekenhuis in Pretoria verlaten. De 94-jarige Mandela ligt sinds dit weekend in het ziekenhuis met longproblemen. Volgens de regering van Zuid-Afrika is zijn toestand nog steeds ernstig, maar stabiel. Het weer, vanavond en vannacht kan in het binnenland nevel of mist ontstaan. Het wordt een graad of zes. Morgen in het oosten en zuiden volop zon, in het noordwesten nog wat wolkenvelden... Wordt 18 tot 21 graden. Woensdag warmer, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie: twee wegen zijn dicht door ongelukken. De Velsertunnel, in de A22, is tijdelijk dicht richting Beverwijk. Na een ongeluk met een motorrijder. Omrijden is vrij eenvoudig via de Tunnel die ligt er vlak naast. En de N50 Zwolle en Meloord, zit nog steeds in beide richtingen dicht na een ongeluk. Tussen Kampen en Ens.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 Gewoon meer. In El Salvador werden in de jaren tachtig vijf ICON-collega's door militairen vermoord. De dictator is weg, maar nu maken straatbendes de dienst uit. Hun lot? De gevangenis of de dood? Paul Rosemüller en de strijd van Latijns-Amerika. Vanavond om tien voor half tien bij de ICON op Nederland 2.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 Goedenavond, meneer Hoes. Goedenavond. Ja, en nou bent u toch in al die tijd dat ik dit vak uitoefen... de eerste die met een taart binnenkomt. Geen taart, een vlaai heet oh, dat bij ons. Echte Limburgse vlaai. Van Maastricht. Ik heb er nog ja. ineens in durven kijken. Wat is het er voorheen? Het is uh, appel geworden. Appel en die mogen wij straks hier in de studio verorberen. Ja, ja, ja, daar ga je lekker van genieten vandaag. En morgen ook nog aan. de is goed houdbaar, geen probleem. Goed. En kan ik nou wel alle vragen nog stellen? Of is dit een soort omkoopschandaal? Wat ik hier. Uh... Ik zou niet durven. Een burgemeester <laughs> die gaat omkopen. Nou, dat, dat zou een goed begin van het programma zijn. Nou, je weet het maar nooit. Maar Zo goed. is het. Um, we beginnen. We gaan praten over het burgemeesterschap ja. Anno 2013. Laten we even wat korte vraagjes over dat uh, ambt langs laten komen. Hoe vaak draagt u eigenlijk de Amsketty? O, de Amtsketen heet hij overigens, oh nee. officieel. keten, ja. Uh, nou, laten we een gemiddelde nemen van een uh, uh, keer of drie in de week. Ja, toch wel? Ja, ik denk het wel. Kijk, alle gelegenheden waarbij je niet in een vergadering zit... maar echt optreedt als burgemeester. Dus dat kan zijn een symposium wat je moet openen. Een, een 60-jarig huwelijk, een 100-jarige. Uh, maar ook bijvoorbeeld 4 mei of dat soort zaken. Ja, dan moet je wel de Amtsketen op, want dan ben je echt de burgemeester in functie. En hoe voelt dat? Ja, dat is een goede vraag, want het, het voelt goed... Maar ik moest wel heel erg wennen om toch mezelf te blijven met die ambtsketen. Ik merkte in het begin dat ik bijna verstrakte als ik een soort harnas aankreeg. En ik ben erop gaan letten in de loop van de tijd. Ik sprak ook minder normaal, zo spontaan als ik nu zit te praten. Zo sprak ik niet met die ambtsketen om. Ineens werd ik de functionaris, de burgemeester. Het is zwaar, dat ding. Nou, als het ware dat het ambt ineens op je schouders drukt, zou je bijna letterlijk kunnen zeggen. En zo voelde het wel. Ineens moest ik me anders gaan gedragen, alsof ik niet mezelf was en niet onderhoes was. Dat heeft even tijd gekomen. Maar uh, nu loop ik net zo vrolijk met die ambtsketen rond uh, als zonder ambtsketen. En als u de stad ingaat uh, op de vrijdag? Dan nee, dan niet. Om. Om. Maar, maar dan een, een spijkerbroek aan bijvoorbeeld? Kan dat? Nou, we hebben net een spijkerbroek. Je, je merkt wel, en zeker in Maastricht, dat mensen erg letten op hoe je eruit ziet. Dus dan ga ik ga ook bijna nooit zonder Colbert naar buiten... Uh, dan moet het wel heel warm zijn, zoals de afgelopen week ineens. Zo'n avond dat alle terrassen vol zitten. Maar normaal heb ik altijd wel een colbertje aan. Ja, mensen willen toch dat je er representatief uitziet. Je bent toch de burgemeester van iedereen. Ja, Twitter en Facebook is dat aan u besteed? Ja, zeker aan mij besteed. Uh, in het begin wat fanatieker dan later. Ik ben ook een poosje gestopt. Heb het toen weer opgepakt. Dus nu doe ik het gedoseerd, zal ik maar zeggen. Hoezo um, gestopt dan? Nou... Ik ben nogal uh, uh, open eigenlijk in, in wat ik beleef en wat ik ergens van vind en, en, en, en wat ik meemaak. Dus daar kwamen heel veel berichten op, ook vanaf mijn nevenfunctie... wat ik als persoon of als, als familieman van iets dacht. Uh, ja, en het werd toch niet door iedereen op prijs gesteld. Op een gegeven moment hadden ook mensen in de gemeenteraad iets van... doe nou gewoon dat wat je burgemeestersambt aangaat, zet dat erop. Dus dat heb ik een poosje niet gedaan om even af te kicken, Want ik moet wel zeggen, dat is ontzettend verslavend. Uh, en nu doe ik het heel gedoseerd en nu werkt het weer. En ik heb uiteindelijk ja, toch iets van... van hoeveel, hoeveel volgelingen heb ik? Uh, 12.500, dus dat is best nou, veel. Dat is niet verkeerd, toch? Daar nee. nou mag u uh, trots op zijn. En bent u nou als burgemeester anno 2013 vooral een lintjesknipper? Nee, zeker niet. Nee, nee. Lintjes knippen, dat is... Nou ja, ik die keer van de Amsketen om, dus wat ik zeg, een keer of drie in de week... dan ben je echt met die traditionele rol bezig... die, ja, die mensen het vibetje kennen, zal ik maar zeggen, die burgemeester. Maar voor de rest is gewoon de hardwerkende burgemeester in overleg met... Ofwel randgemeentes, ofwel politie en justitie proberen de openbare orde uh, goed in de hand te houden. Je bent met bedrijven bezig voor acquisitie. Maar we zijn ook voor culturele hoofdstad bezig, wat we in 2018 willen worden. Ja, dan was ik van de week was ik drie keer een luik om daar met provinciebestuur en stadsbestuur te spreken. Dus heel veel verschillende zaken waar je burgemeester bij betrokken bent. Ja, in het Frans? Gaat dat dan in het Frans? Uh, ik heb hun toen verteld afgelopen week dat het voor de laatste keer was dat ik ze in het engels toesprak. Met een tolk, of Nederlands met een tolk erbij maar uh, dat ik begin juli een cursus Frans ga doen uh, en dat ik daarna uh, in vloeiend Frans uh, met hun zal communiceren. Want dat is wel, weet je, um, Luik is vlakbij, het is net over de grens bij ons, um, maar ja, ze stelten wel erg op prijs als je in hun taal spreekt. Kijk, ze verstaan wel Nederlands stiekem, want toen ik dit zei was het nog niet vertaald en ze begonnen al te lachen. Dus ze verstaan me wel, ja. maar uit respect willen ze toch liever dat je wat Frans ja, spreekt. Dus onderhoes gaat naar de nonnen? Onderhoes gaat naar de nonnen, heel goed. Ja, ja. ja want dat moet dan, hè, want als het maar een paar weken is, dan, uh, dan moet je toch Goed je best, doen wil je daarna vloeiend Frans kunnen spreken met het bestuur in Luik. Goed, uh, uh, toch even over die ceremoniële functie van, uh, van een burgemeester. Want deze week krijgt u hoog bezoek, hè? Uh, koning uh, Willem-Alexander en koningin Maxima. De provincie-tour waar ze mee bezig zijn, dat is dan toch wel een hoogtepunt. Ja, het is heel bijzonder, vooral ook omdat er heel veel mensen uit de stad uh, aan meedoen. We hebben er bij ons voor gekozen dat ze niet dwars door de stad lopen... maar dat ze over het water gaan. Dus ze, ze springen op de boot, als het ware, bij het gouvernement... het provinciehuis euh, aan de Maas. En dan varen ze richting het centrum. En aan één kant van de bredere rivier de Maas... Ja, daar staat iedereen op, 1700 kinderen uit Zuid-Limburg. Uh, daar staan de harmonieën van varen, Daar staat Fashion Clash, dat is een hele moderne... Uh, uh, uh, ja, kledingontwerpers zijn dat... Uh, uh, daar staan uh, uh, mensen van alle universiteiten, alle, alle nationaliteiten. Dus we hebben 30, 40 vlaggen hangen van allerlei verschillende nationaliteiten. Dus een bonte verzameling van alles wat Maastricht te bieden heeft, staat daar langs de kant. Maar dat is toch wel een van de hoogtepunten, denk ik. Absoluut he, een hoogtepunt. Nou ja, zeker kijk, met dit mooie weer. En dan met die boot over de Maas. Om hun heen zijn uh, de leden van de studentenvereniging Saurus. Die hebben een, een, een, een, dat is een roeivereniging, studentenroeivereniging, die hun dan escorteren. Ja, dat levert prachtige plaatjes op. Ja. Want dat hoort dan bij die ceremonie. He, ja. van uw functie. Dan Dan, heb de om, dan ja. heeft u inderdaad die ketting uh, weer om. En ja. dan hoopt u dat, uh, dat u zich uh, daar prettig uh, bij voelt uh, ja, uh, aanstaande zeker. woensdag. Maar als je dan toch dat burgemeesterschap anno 2013 zou mogen omschrijven. We hoorden net in de kop al wat dingen langskomen. Hè. We hoorden de burgemeester van Haren over uh, de rellen die daar zijn geweest. Uh, Naar aanleiding van Project X. We uh, hoorden iemand zeggen uh, over het verdriet wat je toch ook als burgemeester af en toe moet delen. Uh, uh, nou, zo kun je nog wel even doorgaan. U krijgt met zoveel te maken. Hoe zou u uw werk willen kwalificeren? Nou, kijk, aan, aan de ene kant sta je heel erg tussen de mensen... Eh, als burgervader. Um, dus dat betekent uh, bij, bij, bij het voetballen van de MVV, daar sta je de helft van de wedstrijd tussen de supporters. Uh, omdat je gewoon één bent met de Maastrichtenaar... met carnaval vier je ook uh, tussen de Maastrichtenaar... waar je dan onherkenbaar bent als het goed is. Maar daarnaast sta je inderdaad naast de koning en de koningin... Uh, ben je aan het onderhandelen om bedrijven naar de stad te halen... Uh, ben je met omliggende gemeentes aan het praten over hoe je de dienstverlening voor de burgers nog beter kunt ontwikkelen voor de hele regio? Dus je bent op een veelheid aan borden bij aan het schaken. Maar is dat heel anders dan bijvoorbeeld 30 jaar geleden? Wat is dan het grootste verschil voor jou? Ja, ik u? denk het wel. Ik denk dat je vroeger wat meer echt binnen in de eigen gemeente actief was. En nu ben je heel veel buiten de gemeente actief. Omdat de gemeente eigenlijk niks meer helemaal zelfstandig kan. Zeker niet in de maat waar, waar wij in leven. Uh, Maastricht is geen echt hele grote gemeente. Het is wel de grootste van Limburg, maar toch maar 122.000 inwoners. Um, dus wij moeten heel Heel veel met de kleinere gemeenten om ons heen samenwerken. Ja, en dat is een, een, een heel diplomatiek spel wat je aan het spelen bent. En dat vind ik wel heel interessant. En dat was vroeger anders, zegt u. Ja, dat was vroeger anders. Vroeger was iedere gemeente voor zichzelf bezig. En nu ben je echt in het grotere geheel bezig. En bovendien nog heel veel aan het onderhandelen met Den Haag en met Brussel... om alles voor je gemeente te regelen. Dus ja. Ja, het werkgebied is veel groter geworden. Ja, en, het, en het feit dat Maastricht natuurlijk bij de grenzen ligt... dat levert ook weer extra dynamiek op, denk ik, voor een burgemeester. Ja, vindt... klopt. Wij, wij, aan de ene kant zijn wij natuurlijk een, een echte grensstad. Uh, dat maakt de problematiek ook. De criminaliteit bijvoorbeeld is echt allemaal grensoverschrijdend bij ons. Of dat nou drugsgerelateerd is, of het zijn, zijn autodiefstal of woninginbraak... of alles is grensgerelateerd. Dus alles wat met politie en justitie te maken heeft... waar ik natuurlijk middenin zit, vanuit de driehoek, zoals het officieel heet... Uh, is allemaal grensoverschrijdend. Dus dat is belangrijk. Maar ook in het kader van zo'n culturele hoofdstad... waar we mee bezig zijn voor 2018... dat zou je vroeger als stad in je eentje doen. En nu doen we dat in de Eur-regio, Dus met de regio Aken, met de regio Luik, met de regio Hasselt. Dus alles heeft wel met die grens te maken. En tenslotte ook de universiteit... die heel erg belangrijk is voor de stad. We hebben nu zo'n 30 jaar een universiteit in Maastricht. Dat is de meest internationale universiteit van Nederland. Dus we hebben de meeste buitenlandse studenten... van alle universiteiten. Uh, ja, en het vergt heel veel om ook de groei van de universiteit... in de stad op te vangen de komende jaren. Dus ja, daar ben je, je bent ook kan managen als, als burgemeester. Ja, En uh, een burgemeester, dat hoorden we net ook aan het begin, krijgt dus af en toe ook te maken met dreigementen. Hier was er een vooruit uit een huis uh, geramd. Uh, vorige week hadden wij hier burgemeester Alderink, uh, dat is de burgemeester van Bronkhorst. En hij vertelde bij ons ook over bedreigingen aan zijn adres. Laten we even luisteren. Het hoort gewoon bij een openbare functie tegenwoordig. Het is onderdeel van je publieke functie. Kijk, mensen hebben met hun uh, Facebook, internet en alle sociale media... natuurlijk toch heel makkelijk de mogelijkheid om van alles en nog wat te schrijven. Mm -hmm. Dat hoort ook allemaal bij onderdeel van dit, van dit vak. Ja, is het zo simpel? Ik bedoel, is dat iets wat u herkent? Uh, ik herken het wel, maar zo simpel vind ik het niet, eerlijk gezegd. Want, meegemaakt? Uh, meegemaakt ook zelf? Nou, niet zoals hij. Ik begrijp het hij ook persoonlijk. Uh, ik heb het één keer nu onlangs meegemaakt, dat was... Uh, met wat foto's die naar mij gestuurd waren van een homostel in Parijs... wat uh, ja, aangevallen was, tot bloedens toe in elkaar geslagen. Die foto's in de kranten op internet verschenen... en die werden ook naar mij toegestuurd een aantal weken later... met wat teksten erbij die duidelijk verwezen naar beleid waar ik mee bezig ben. Dat was op zich nog niet zo uh, schrikken, hoe erg het ook was. Maar wel omdat toevallig twee dagen daarna... midden de nacht werd aangebeld aan de deur en er niemand voor de deur stond. Dus toen had ik iets van, hé, hey, dit wordt wel heel serieus. Bij u was dat? Bij mij... En uh, dat heb ik keurig aan politie doorgegeven. Ze hebben inmiddels degene achterhaald die het gedaan heeft. En die heeft, uh, nou ja, daar hebben ze een flink een robbetje mee gesproken. Um, dus als je het maar aangeeft, dan wordt het ook wel goed opgepakt. Het bleek een éénling wel te zijn. Maar uh, dus... voelde u zich bedreigd? Ja, dat was de eerste keer dat ik mij bedreigd voelde. En nogmaals, niet alleen omdat die foto's kwamen, maar met name omdat hij twee keer nachtelijk uh, aan de bel belde. Uh, bellen. Toen dacht ik van hé, hey, dit kan wel serieus. En toen dacht ik wel bij mezelf: um, stel je voor, ik doe weliswaar niet open, maar iemand anders doet open of, of ze komen weet ik veel hoe binnen, dan kun je wel een alarminstallatie... wat ik ook heb, uh, maar ineens komt het toch heel dichtbij... Uh, dus dat was even schrikken. Maar voor de rest laat ik me ook niet gek maken. Ik bedoel, ja, nogmaals, het hoort bij het ambt. Ja, dat, en op dat, Facebook dat zijn deze de dingen ook, ook over mij af en toe. En dan denk ik, ja, uh, uh, eigenlijk moet ik er niet naar kijken. Weet je, dat, dat... Albert zegt ook altijd tegen mij: van, kijk nou niet naar Albert Vlinden, nou mijn man. Ja. Uh, kijk nou niet naar Twitter. Kijk nou niet naar Facebook. Delete die dingen nou gewoon. Uh, ja, en toch doe je het dan uit een nieuwsgierigheid en een betrokkenheid. En daar heb ik iedere keer weer spijt van. Ja, maar dat is dus ook echt wat hoort bij het burgemeesterschap anno 2013. Want uh, tien jaar geleden hadden we dit allemaal. Nog niets. Klopt, klopt. Die social media... die, die zijn onderdeel van het hele proces. Maar er zitten ook heel veel eenlingen bij. Heel veel eenzame mensen ook. Die thuis alleen maar achter het toetsenbordje zitten. Dus je moet je wel proberen te wegen ook... dat het maar enkele zijn. Uh, dus je moet niet je hele beleid er meteen op gaan aanpassen. Maar het zijn soms wel signalen... Uh, van ook mensen die je normaal niet spreken En die op die manier hun, hun gram uiten. Dus je moet er wel... Je moet het wel voor jezelf ja. wegen. En, en is het uh, uh, ook gebeurd dat u uh, bent bedreigd, of op internet of, of uh, Twitter, Facebook, noem het maar op. Over uw uh, beleid rondom uh, softdrugs in, in Maastricht? Ik bedoel, de hele discussie ja. die we hebben gehad over de Wietpas en alles uh, wat daarna gebeurd ja. is, te veel om op te noemen. Nou, eigenlijk bedreigingen niet. Maar als, als ik zie welke schuttingtaal er op uh, social media wordt gebruikt, ja, daar schrik ik wel van. Uh, en bovendien wordt dan alles erbij gehaald, hè? Want, want ik ben en homo en ik ben joods... nou, daar kun je heel wat uh, grappen en rollen en beledigingen aan wijden. Uh, en die zijn dan ook veelvuldig gebeurd. Mm. Nou heb ik een dikke huid, uh, en je kunt niet iedereen aangeven... Maar het zegt wel iets over het niveau van sommige mensen... die nogmaals achter dat schermpje zitten de hele avond. Dat is wel schandalig. Nou bent u 2,5 jaar burgemeester van Maastricht. Ja. U bent de opvolger van Gert Leers. Een groot deel van die tijd, we noemden het al even... stond natuurlijk in het teken van de discussie over de, de wietpas. Nou, die is inmiddels afgeschaft. Er is uh, van alles gebeurd. Laten we niet tot in detail daar weer mm -hmm. uh, op ingaan. Maar had u van tevoren zich uh, uh, gerealiseerd... dat dit zo'n hoofdpijndossier zou worden voor u? <laughs> Nou ja, een hoofdpijndossier. Kijk, het gaat er nog om lachen. <laughs> nou ja. ja, nou weet je, kijk, het gaat om de openbare orde en veiligheid in de stad. Dus, dus hoofdpijndossier, ja, omdat het lastig is. En omdat je als burgemeester daar ook bevoegdheden in hebt die de gemeenteraad niet heeft. En andere mensen om je heen ook niet. Dus dat maakt wel dat jij als persoon die afweging moet maken. Dat is wel zwaar op zijn tijd. Uh, want je gaat of links of, of rechts af op Remend en dan. En mensen volgen je wel, je hebt een goede afweging die je kunt maken... goede adviezen die je kunt krijgen, maar jij neemt uiteindelijk de stap. Dus daar moet je wel even aan wennen. Dat je in deze functie, in, in, in dat terrein van openbare orde en veiligheid... en dit coffeeshop dossier waar iedereen een mening over heeft... dat je toch gewoon de koers moet bepalen. En ik ben dan ook wel iemand die me goed laat adviseren de koers ook inzet en ja ook probeer daar zoveel mogelijk aan vast te houden. Want mensen hebben ook wel nodig dat je wel consequent bent in je beleid. Ja, maar sommige mensen zeggen tegen beter weten in... want het is helemaal geen goed beleid wat hij wilde... en we kunnen ja. beter wat anders doen. Ja, maar de, de, dat, dat hoor ik en daar luister ik ook naar. En iedere keer weer toets ik het aan de beginuitgangspunten. En iedere keer weer kom ik tot de conclusie dat het goed is. Als dat niet zo is, dan ben ik ook bereid om te veranderen. Ik heb ook in mijn politieke leven discussies meegemaakt. Eh, toen, toen ik in Brabant actief was als gedeputeerde economische zaken... als ik met een groot bedrijventerrein in Moerdijk in West-Brabant bezig... Eh, dat moest 1100 hectare gaan worden, dat is immens groot. Jarenlang is daarvoor gestreden, ik had het bijna helemaal rond... qua ruimtelijke procedure, tot er ineens een rapport van het Centraal Planbureau kwam... en die zegt, eigenlijk streepte door, want er is nog maar de helft nodig. En toen was het een hele moeilijke discussie... want ik had net mijn meerderheid te pakken in de Provinciale Staten van Brabant... Eh, om toen wel het roer om te gooien. Dus ik ben wel in staat en bereid om het roer om te gooien... maar dan moeten er goede redenen zijn om het te doen. En dat geldt voor het coffeeshopbeleid ook. Als er goede redenen zijn om het om te gooien, dan doe ik dat. Ja, maar zal er ooit een moment zijn dat u in Maastricht verlost bent... van de drugstoeristen en de problemen rondom softdrugs? Nou, niet helemaal, maar in de... Is dat de... bijna niet naïef om te denken dat je het kan uitbannen? Ja, dat, dat is naïef. Dus, dus dat zeg ik ook niet. Want we zijn een grensstad uiteindelijk. Dus we willen altijd mensen naar ons toe komen om het, om het te proberen. Van de andere kant moet ik eerlijk zeggen... met de extra inzet die we nu hebben... De enorm gemotiveerde mensen van de politie, het Openbaar Ministerie... en van mijn eigen ambtenarij... Ja, zijn we in staat geweest om het behoorlijk de kop in te drukken. En ook de afgelopen paar weken toen het enorm uit de hand liep... om het nu weer onder controle te krijgen. Dus het afgelopen weekend bijvoorbeeld... toen toch van de 14 coffeeshops er nog maar een stuk of vier, vijf open waren... Uh, was het uh, redelijk rustig in de stad. En dan denk ik, nou, onno, zeg ik dan nee. tegen mezelf in de spiegel... Uh, goed dat je aan je beleid vasthoudt. Ja, en, en ik begreep net, want dat zei u me even, dat, dat, dat, dat het voor, voor uw vader zelfs ook een hoofdpijn dossier is. Hè? Want hij ligt er wakker bij. Ja, van. dat is wel heel zielig, maar goed, ik zal het niet gebruiken in de discussie. Nee, mijn vader is 89, ik was net eventjes bij hem langs. Ja, die heeft nu nog een hele kleine leefwereld, maar die leest aan de krant. Uh, een heleboel dingen kan hij niet volgen, maar op zo'n moment belt hij mij toch op. Uh, en, en, en ja, zegt dat hij de slapeloze nachten van heeft. Toen heb ik gezegd, ik leg het je een keer uit. En het grappige was, ik was vorige week bij hem, we hadden wat meer tijd. Dus ik leg het hem allemaal uit. Uh, en hij stelt ook precies de goede vragen. Ja, en dan ben ik zo trots op mijn vader. Dan denk ik: yes, dat is mijn vader. En ik ben een trotse zoon van hem. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen met Alice de Bruin. Hm. De muziek Ja, ik praat vandaag met Onno Hoes, burgemeester van uh, Maastricht. U hoorde de tune van RTL Boulevard. Het werd net al even genoemd. U bent getrouwd met Albert Verlinde, presentator van dat programma. Ook theaterproducent. En mede daardoor uh, bent u misschien nog wel een uh, grote BN'er... dan u misschien al zou zijn als burgemeester van Maastricht. U staat ook uh, geregeld op rode lopers. Laatst nog in het groen bij de première van uh, Shrek. Uh, is dat af en toe ook niet een hele lastige combinatie? Nou ja, lastig in zoverre dat het inhoudelijk heel interessant is. Want je maakt heel veel leuke dingen met elkaar mee. En je hebt, je hebt geen idee eigenlijk hoe rijk onze wereld is. Maar agendatechnisch is natuurlijk vreselijk moeilijk. Want je moet dus... Uh, uh, ja, Hij heeft en zijn televisieagenda, en zijn theateragenda... en dan mijn agenda als burgemeester. En dan wil je ook nog eens een keer je privéleven hebben. Ja, dat is bijna een onmogelijke uh, combinatie van agenda's. Uh, dus we doen ons uiterste best om dat uh, continu weer voor elkaar te boksen. Maar dat is, uh, dat is wel een spannend proces, zal ik ja. maar zeggen. Ja. En, en is dat iets uh, waar ze in uh, Maastricht ook wel aan gewend zijn? Want u, u was geen CDA'er zoals Leers en zoals al die andere burgemeesters voor Leers. U was VVD, u zei net zelf al, u, u was homoseksueel, bent homoseksueel. U bent uh, getrouwd uh, met een uh, bekende Nederlander. Bedoel, was het ook even slikken voor de Maastrichtenaren? Nou, dat zullen ze nooit recht in mijn gezicht uh, zeggen. Dat hebben ze ook nooit gedaan. Uh, voor sommigen was het wel even wennen. Maar het, ze vond het ook wel heel spannend. Uh, ze kon Albert ineens live aanraken, zal ik maar zeggen. Ja, op gebeurde dat? Dus dat? Ja, weet je, mensen vinden het toch leuk en op de foto. Uh, maar nogmaals, dat geeft ook aan dat de druk voor Albert natuurlijk ook heel groot werd. Want in plaats van dat hij gewoon rustig naast mij kon staan, daar ja, sta je met z'n tweeën voor op. Daar kozen we ook wat nadrukkelijk voor, ons, want we zeiden dat, dat, dat verdient de stad dan ook wel. Als je dan toch samen bent, hè, dan moet je, moet je er ook, ook samen je moment van maken en dat de stad bieden. Hij maakt ook voor Maastricht heel veel reclame op, boete, op Boulevard. Dat is ook mooi meegenomen op de radioprogramma's. Um, nee, maar het, het, het is leuk. Dit is een hele leuke uitdaging om het, uh, om het samen te doen. En, en ja, we hebben, doen dat nu al 2,5 jaar met heel veel plezier. Ja, en, en hoe merkt u dan dat het wennen was voor sommige mensen in Maastricht? Nou, het is natuurlijk onwennig dat er niet iemand naast staat die ze niet kennen. He, van dag burgemeester en oké, okay, hoe heet die mevrouw... of die manier ook weer die ernaast staat. He, voor je het weet, zei ze eerst Albert goeiedag... voor ze mij goeiedag zijn. <lacht> uh, dus dus dat, dat was wel even wennen. Uh, plus het feit dat Albert natuurlijk uh, in zijn programma... Uh, ook allerlei onderwerpen aansnijdt... die ik als burgemeester niet direct zou aansnijden. Dus dan is voor hun, ook even wennen van... hé, hey, uh, uh, ja, wil ik dat nou weten wie er, wie er gescheiden is... of wie er gaat trouwen... of, uh, uh, of, of welke uh, première er nu is. Bedoel, kijk, de leuke dingen willen ze weten... de minder leuke dingen niet, maar... Ondertussen lezen het wel in de bladen, weet je wel. Dus, mm -hmm. dus ze luisteren graag naar bij Albert. Ze vinden het allemaal reuze interessant, maar dan denken ze af en toe: ja, wat past dat nou wel bij de man van de burgemeester? Nou, daar moesten ze allemaal even aan wennen. Ja. Maar ik hoor dan nu geen onvertogen woord meer nee, over. Nee, wat nemen ze u wat dat betreft wel serieus? Of denken ze dat u thuis alleen maar over. Uh, met wie uh, Patricia Paait vandaag weer doet of zo? Nee, heeft? Wat, wat, ik heel, waar, wat, wat ik wel heel mooi vind, waar ik heel trots op ben. is dat Albert de laatste paar jaar. Uh, ook als ondernemer steeds meer waardering heeft gekregen. Dus enerzijds een tv-verhaal. maar anderzijds is een theaterverhaal. eigenlijk steeds meer de belangstelling gekomen. Steeds grotere artikelen er ook over. Ook in, in allerlei serieuze kranten en magazines. Uh, kijk, hij heeft nu toch wel een theaterbedrijf. waar op jaarbasis zo'n 400, 500 mensen een boterham aan verdienen. Op het moment dat mensen dat horen, denken ze... hé, hey, is dat diezelfde man? Dus je ziet dat hij heel professioneel uh, uh, zijn televisiewerk doet. Uh, en het is entertainment. En nogmaals, mensen willen het horen. Ze willen er zelf stiekem niet over praten. Maar ze willen het wel allemaal horen. Dus dat is de ene kant. Uh, en aan de andere kant heeft, is hij gewoon zakenman en heeft hij een fantastisch groot bedrijf... wat ja, gewoon ieder jaar keurige zwarte cijfers draait. Nou, mm. kom er in deze tijd maar eens om. Ja, u bent trots op hem. Hartstikke trots. Ja. Eh, nog even het nieuws van vandaag, voordat we het vergeten. Want eh, ik keek net naar het nieuws... en dat was vandaag ook de hele dag al op radio en televisie. Eh, de cijfers van de Nederlandse Bank weer somber. 6 tot 8 miljard bezuinigd eh, volgend jaar moeten worden... Uh, hoe komt dat eigenlijk bij de burgemeester van Maastricht aan? Denkt u dan als u dat hoort als u in de auto zit hier naartoe, oh jee, wat krijg ik straks over mijn bordje? Jazeker, uh, als je ziet hoe de bezuinigingen van het Rijk nu al uitpakken voor gewoon de burgers van mijn stad, Want laten we daar maar over hebben. Ja, wat merkt u daar dan van? Nou ja, kijk, als het, als het gaat om met name om de sociale sector, het sociale domein wordt het steeds zwaarder voor mensen. En ik ben het er helemaal mee eens hoor, met een aantal principes... dat mensen veel meer voor zichzelf moeten zorgen. En zo. Dat is allemaal allemaal waar. Maar het wordt nu wel heel zwaar. Uh, voor mensen die... Uh, uh, en in huis zitten met misschien meerdere ziektes... of mensen die, die gehandicapt zijn. Mensen die om wat voor reden ook geen baan kunnen vinden. Uh, ofwel omdat ze niet geschikt zijn voor een baan. Ofwel uh, omdat ze nu gewoon buiten de boot vallen... en niet meer... Een goede kwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt, ja, dan is het wel heel zwaar voor die mensen. En dat ziet u echt terug in de straat. Dat ziet ja, u terug in, dat, dat, in uw werk. Terug. En ik hoor het van de wethouders en van de raadsleden terug. En wij kunnen niet alles compenseren als gemeente, want onze bijdrage, die wij van de Rijk krijgen, wordt ook steeds ja, minder. Wordt ook Aan de andere kant proberen wij te investeren uh, om te zorgen dat er genoeg bouwprojecten in de stad zijn. Uh, dat, dat, dat, dat, dat er een filmhuis is, een theater is, dat de infrastructuur geregeld wordt. Hoort er ook allemaal bij, de groenvoorziening goed is. Uh, dus je moet ook je geld op die manieren kwijt. Want mensen willen ook niet in een, in een stad lopen waar alleen maar onkruid tussen de Nee, maar goed. als je dan hoort die extra bezuinigingen, 6 tot 8 miljard. Ik bedoel, wat kan er dan nog af in Maastricht? Nou ja, er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is natuurlijk sowieso voor de Rijk. Want die discussie komt natuurlijk ook in mijn partij langs, want naar voren. Uh, van de, hoe de VVD. Ver de VVD van hoe ver ga je met het terugdringen van het financieringstekort? Uh, gaan we naar die 3%. Hè? wat we nu al niet helemaal doen? Uh, of laten we dat toch een beetje vieren? Ik dat, dat, is, dat is een moeilijke discussie, hè? want ik weet ook... het is uitstel van executie. De werkgevers uh, alle... zeggen nu al, ga maar terug naar Europa tegen Rutte... en ja. ga dan maar zeggen dat we het gewoon niet doen. Jawel, maar aan die kant van de medaille hoor je je ook te realiseren... dat, je, uh, dat de rentelasten zo idioot hoog gaan worden... dat je toch de volgende generatie met enorme lasten opzalelt. Op, op dus dat is een hele moeilijke. En aan de andere kant moet je dus heel goed kijken... van waar geef ik mijn geld dan uit? En het mag dus niet ten koste gaan van het besteedbaar inkomen van de Nederlanders. Dus, uh, nee, dat dus je zegt je de Nederlandse bank die... nu ook. He, die zegt ja. van ja, je moet het in ieder geval niet ja. halen bij de consument. Want dan... Ja, dan bezuinigen we die economie helemaal ja, kapot. Ja, kijk, ik hoort natuurlijk wel van de winkeliers en de horeca, ook in Maastricht... Eh, die op zich er fantastisch bij staan. Eh, omdat ze ook allemaal heel veel erin investeren. Maar als ik kijk hoeveel mensen er op straat lopen, eh, met of zonder tasje... Bedoel, daar selecteer je op. Lopen ze met een boodschappentas of lopen ze een beetje te flaneren? Ik was daarom ook een groot voorstander om iedere zondag de winkels open te doen in Maastricht. Dat is gelukkig gelukt in de gemeenteraad, daar ben ik heel blij mee. Dat is een last voor een hoop kleine ondernemers. Maar aan de andere kant denk ik, ja jongens, iedere euro die je binnen kunt halen, moet je binnenhalen. En zeker in ons gebied eh, ook nog vanuit Luiken, vanuit Aken, Want daar zijn op zondag nooit de winkels open. Dus lok die mensen naar ons toe. Dat zijn echt harde extra euro's die je binnenhaalt. Dus maar je moet er heel veel voor doen. Het is toch weer slecht nieuws, dit nieuws van de Nederlandse Bank vandaag. Ja, en het tempert ook het optimisme voor een hoop mensen. En, en, en uh, daar waar ik overigens ook heel veel starters zie van de universiteit... heel veel jongeren met ideeën die, die toch wel weer wat geld bij elkaar... weten te sprokkelen om een bedrijfje te beginnen. Er gaan ook hele goede dingen zijn, dat vergeten we af en toe. Uh, maar voor heel veel mensen denken... Ja, ja, dadelijk is mijn baan er ook aan. Dus ik spaar even iets meer en ik geef wat minder geld uit. Dat zie je nu met de vakantieuitgaven het komend jaar. Over de keer zei het daarvan weer, minder geld naar Spanje en Portugal... maar meer bestedingen in Limburg, naar de bright side of life. Om kom daar gewoon in je vakantiehuis. Dus het heeft zijn voorzet en tegens, maar het is een zware last van Nederland. Ja, we zijn bijna aan het eind van het gesprek. Laten we, Het viel net al even het woord, maar ik wil toch even nog een keer in de stemming komen. Als u nou toch met die fly binnenkomt, dan kunnen we dit ook wel doen. Ik kan het niet verstaan, hoor, sorry. <laughs> ja, als je goed luistert, valt het mee. Maar dit, de eerste zin is, eindelijk ben ik wat ik altijd heb willen zijn. En dan gaat het prins van Maastricht, enzovoort, enzovoort. Ja, het was het liedje, hè, Het, dit het liedje jaar. afgelopen jaar. We hebben ieder jaar een nieuwe hit met Carnaval. Een lokale hit, dat is ook heel belangrijk in Maastricht... dat je echt gewoon lokale nummers hebt. Geen heel veel nummers, met alle respect. En dit was de hit van het afgelopen jaar. Ja, en, en het feit dat u, u geboren bent in, in Den Bosch... ik bedoel, uh, dat is wel lekker, denk ik, hè? Als u nu uh, burgemeester van Maastricht bent. Ja, je moet, als, je, als je geen carnavalsbloed in je aderen hebt stromen... Dan word je niet aangenomen? Ja, da, nee, maar dan moet je ook niet willen. Weet je, Dan moet je ook geen burgemeester van Maastricht willen zijn. Kijk, het zijn natuurlijk andere tradities in Den Bosch als in Maastricht... maar het, het hart voor carnaval en voor de vaste avond, zoals het heet in Maastricht... ja, dat, dat zit erin gebakken. Ja. Ja, want, want nog even terugkomend op uw vader. Ik bedoel, wat vond u ervan dat u burgemeester werd in dat diepe zuiden? Oh, hij begint er nog wel eens over. Want hij heeft daar gelegerd gelegen voordat hij als oorlogsvrijwilliger naar Indië ging. Dus hij heeft daar zijn opleiding eerst gehad. Is daarna naar Engeland gegaan en toen naar Nederlands-Indië. En hij heeft de beste herinneringen aan Maastricht. Aan het tapijnkazerne. Eh, en heeft daar ook zijn eerste meisje eh, ook het eerste kusje gegeven. Het eerste dansje. Dus voor hem is Maastricht eh, de hemel op aarde. En ja. voor mij ook. Ja, en uw moeder? Mijn moeder, ja die, heeft het, ja, die heeft het helaas niet meegemaakt. Mijn moeder is uh, nu drie jaar geleden overleden. Uh, dus zij wist niet dat ik überhaupt ging solliciteren als burgemeester. Uh, maar uh, ja, toen zij overleed uh, was ik daar, nou, ik merk het nu weer... Uh, zeer doorgeraakt, zeer emotioneel. Uh, en in mijn afscheid nemen van haar ben ik heel goed gaan nadenken... waar stond zij nou eigenlijk voor in het leven... En zij stond zo dicht bij de mensen dat ik dacht... ja, volgens mij moet ik dat ook gaan doen. En moet ik het burgemeesterambt zoeken? En Maastricht is de mooiste gemeente om dat te doen. Dus. Daar blijf ik nog even. Goed, ik wens u heel veel sterkte met uw werk daar. En alles wat er op u afkomt, mag ik u heel erg danken. Onno Hoes, burgemeester van Maastricht. En dat was de tweede aflevering in onze serie in juni met burgemeesters. En we praten over het vak anno 2013. Goed, dit was Twee Dingen van Max. Voor meer informatie, ga naar de website tweedingen.nl. En zometeen op deze zender BNN Today. Willemijn, wat gaan jullie doen? Maandag, dus Erben is er onder andere. En we hebben het over uh, Google, Facebook en Apple. Dan heb ik het natuurlijk over het afluisterschandaal. Waarom werkte deze bedrijven hier al dan niet vrijwillig aan mee? En wat betekent het voor deze grote merken? Dat na negenen, maar zometeen veel meer in Wien Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, Juri Stubinetski met het NOS-journaal. Er is opnieuw een leerling van de Iben-Galdoen-school opgepakt... voor betrokkenheid bij examendiefstal. Er zitten nu drie eindexamenleerlingen vast. De politie van Rotterdam denkt dat er naast het examen Frans... nog meer examens in omloop zijn gebracht. Om welke vakken het gaat, is nog niet bekendgemaakt. De Europese Commissie wil opheldering van de Verenigde Staten... over het afluisterprogramma Prism. Daarmee wordt informatie afgetapt van gebruikers van onder meer Facebook en Apple... Eurocommissaris Reding wil van de Amerikaanse minister van Justitie weten... wat de gevolgen zijn voor de privacy van de Europeanen. En in Syrië is een man uit het Belgische Vilvoorde omgekomen. De jihadist van twintig zou in zijn slaap door zijn hoofd zijn geschoten. Dat heeft zijn vader gezegd tegen een Belgische krant. Wie de schutter was, is niet bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 10 juni, 2 over half 9. Goedenavond. De Amerikaanse overheid bespioneert ons op grote schaal, weten we sinds vier dagen. Waarom werkte Google, Facebook en Apple en alle andere bedrijven... hier al dan niet gedwongen aan mee? En wat betekent dat voor die bedrijven? bedrijven? Na een negende praat ik erover met onze internetman Krijn Schuurman. En we kijken zo meteen hoe de gespannen uh, Zuid-Afrika hoe, hoe Zuid kijkt... naar de ontwikkelingen rond de gezondheid natuurlijk van Nelson Mandela. Je kan meekijken via de webcam. Kijk even op radio1.nl en dan zie je Luc en dan zie je Jack. En dan, ik zwaai altijd voor de bumpers en dan zie je ze vrolijk meedoen... En dan Komt proberen duidelijk. ze mij uit hun concentratie Helemaal te paren. Nee, we, niet durven. Durven. nee hoor. Ja, we houden je scherp. Ja, Gaat ja. hartstikke lekker. Precies, je houdt me scherp. Vanavond ga je goed. En naast, uh, dankjewel, <laughs> modeblogger Anna Nushin. Um, en we hebben het zo meteen over Heidi Klum. Klopt. En dan denk je, Heidi Kloem, ja, dat topmodel. Nee, Heidi is veel meer dan dat, hè? Veel meer. Helemaal geen domblondje. Helemaal geen blondje. Het is veertig. Ze heeft een, een, een mega-imperium. En dat is wel een mooi verhaal, de, de grote modenamen, die, die, die moeten haar niet eigenlijk. Nee, modeland moet toch altijd iets te zeiken hebben? Ja, ja. en wat dat te zeiken is, dat hoor je zo meteen. Mm -hmm. Maar eerst, Luc. Ja, today stop ik zo meteen. Nieuws over een bizar parkeerplaatsje in Den Haag. Verder Oud Sluis, restaurant, gaat dicht aan het einde van dit jaar. En ook het vervolg van het verhaal over de pijleend. Je weet wel, de eend die uh, in die stad rondvond met twee pijlen in haar nek. Ja, maar er is nieuws. En het heeft te maken met één van die pijlen in haar nek. Na negen uur, Oh redelijk. my god, lukt. Maar wow. eerst Jack van Gelder. Ja, zeker. Goedenavond. Peter Zagart, goedenavond heeft de derde etappe in de ronde van Zwitserland gewonnen. De Slovaak was de snelste van een kopgroep van vier renners. De Zwitser Matthias Frank nam de leidersstrijd over van de Australiër Cameron Meijer. En blanco renner Bauke Mollema, gisteren winnaar van de tweede etappe... ...finishte op 39 seconden van de winnaar. en staat nu op de zesde plaats. En de Hesjedal moest de strijd staken. De Canadees, die tweede stond in het algemeen klassement, kwam zwaar ten val. En moest met kneuzingen en mogelijk een hersenschudding naar het ziekenhuis worden overgebracht. En goed nieuws van het golffront. Want Joost Luiten heeft door zijn overwinning bij het Lyonnais Open een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. De golfer uit Blijswijk, die in Oostenrijk zijn tweede toernooi zou. Toernooi zegen op de Europese Tour boekte. Kom. Ja, dat is een last de van De, de steeg van de, de 137e positie naar plaats 96. Als vrouwen langdurig naar me kijken, dan ga ik altijd blozen. Als Luiten <lacht> zijn huidige ranking tot augustus vasthoudt, dan mag je meedoen aan het prestigieuze PGA Championship in de Verenigde Staten. En Timo de Bakker en Igor Sijsling hebben in Londen de tweede ronde bereikt van het grastoernooi op Queens. De Bakker was in twee sets sterk voor de Servische qualifier Lydia Borzojak. Nou, Goed dat hij is uitgeschakeld, anders flikker ik nog een keer over die naam. Ook Zijsling had aan twee sets voldoende. Hij verzoeg Tatsuma Ito uit Japan. Dat gaat makkelijker. Straks meer sporten langs de lijn. Dan een gesprek met Wesley Sneijder... die zijn aanvoerdersband bij Oranje heeft moeten ach, inleveren. Ja. Ja, ja. Ach, ach, ach. Voor de middenvelden van Kadatazerai was dat een bittere pil. Luister maar. Zo kan je het wel zeggen, ja. En Dat, dat is ook logisch, als je zo lang bij, bij Oranje loopt... en eigenlijk vaak belangrijk bent geweest... En je wordt tot aanvoerder gekozen vorig jaar, ja, dan ben je daar super trots op. Maar loop je dan weg uit zo'n gesprek of zo? Nee, ik ben niet weggelopen. We hebben wel het gesprek afgemaakt. Dus dat was... Maar ik, ik, ik kon vrij, vrij weinig zeggen. Omdat ik uh, ja, gewoon eigenlijk in complete shocktoestand was. Meen je dat? Ja, dat meen ik wel. Want dat, wat ik zeg, je bent er trots op als je aanvoerder wordt gemaakt. Dus des te, meer, uh, des te harder komt die klap aan als, je, als het je afgenomen wordt. Straks meer versies snijder en natuurlijk de laatste stand van zaken bij Jong Oranje. Vanaf 10 uur op deze zender, Radio 1 milljack right at him side ervan Ja ja ja ja zeker de beste van me Ons zeggen dat ik Sometimes words are hard to find I'm looking for perfect land to let you know van Brian Adams, Anna? Ik ben niet heel gek op Brian Adams. Mijn moeder wel, bij deze. Shout-out naar mijn moeder. <laughs> Ik had het al van moeder, Echt, hè? als mode meisje. Uh, je kan er toch naartoe, naar de, voor je moeder, dan in september ja, komt hij Ja, die namelijk, gaat ook. Uh, oh, die gaat in ja, september. Ja, Naar Rotterdam. Ja. Nou, leuk voor je moeder. En Adam <laughs> Brian Adams, the best of me. Radio 1, PNN Today. Eerst het nieuws in de eindexamen diefstalzaak. Je hoort het net al in het nieuws, er is een vierde persoon aangehouden voor die diefstal van examens. Verslaggever Martijn van der Zanden van NOS op 3, goedenavond. Goedenavond. Jij komt net uit een persconferentie die de school heeft gegeven. Het gaat om een, een 18-jarige jongen die ook op die Rotterdamse scholengemeenschap zit. Hoe is de politie helemaal op het spoor gekomen? Nou, de politie heeft afgelopen weekend verzocht om vingerafdrukken... of leerlingen, eindexamenleerlingen die vrijwillig af wilden staan. Mm -hmm. En ook aan medewerkers van de school. Nou, die jongen heeft dat, heeft dat gedaan. Enkele tientallen leerlingen hebben dat gedaan. En nou ja, zo zijn ze op het sporen gekomen. Geheel vrijwillig heeft die uh, vingerafdruk afgestaan. Ja. Ja, ja, ja, ja wat dat is een vraag. Ze hebben natuurlijk al die eindexamen, die pakketten, hebben ze natuurlijk bekeken. Nou ja, daar hebben ze dingen op geconstateerd dat ze opengemaakt zouden zijn. Ja. En wellicht hebben ze daar dus ook vingerafdrukken op gevonden. Ja. En eh, nou ja, zo zijn ze dus bij deze, bij deze jongen terechtgekomen. Oké, okay, 18-jarige jongen. Dus er zaten al twee leerlingen van de school vast. Hè? Die ja. worden morgen voorgeleid. En uh, eerder, dat is dat verhaal van die verdwenen sleutel, werd die 22-jarige man aangehouden. Die is inmiddels ja. alweer op vrije voeten, begrijp ik, maar nog wel verdachte. Ja. Um, dat is een beetje het verhaal. Jij komt net uit die persconferentie. Is er nog meer verteld daar? Nou, dit was een persconferentie van de school. En uh, zij hebben niets verteld over die derde leerling die de vandaag is aangehouden. Of die, die vierde eigenlijk, als die 22-jarige jongen meeneemt. Mm -hmm. uh, dat was een persbericht van het Openbaar Ministerie. Dat kwam pas na die persconferentie. Ja, en de school, uh, die wilde eigenlijk even toch met de pers praten. Omdat ze natuurlijk, uh, we hebben heel hele dag daar voor de deur gestaan. En wilden toch graag iets weten vanuit die school. Uh, maar ja, heel veel nieuws hadden ze eigenlijk niet te vertellen. Want zij zeggen, we hebben de politie uh, en onderwijsinspectie uh, ontzettend veel informatie gegeven. Maar we krijgen eigenlijk helemaal niets terug. En dat vinden we, nou Ja, gedurende het onderzoek is dat even niet anders. Maar ja, ze weten eigenlijk ook heel weinig. Ze zeggen ook, we hebben geen idee welke eindexamens er bijvoorbeeld nog meegestolen gestolen zijn. Ze weten het alleen van Frans. Nou ja, het zijn, van meer vakken zijn er eindexamens gestolen. Ja. Dus ja, ze hebben geen idee welke, zeggen ze. Maar wel van HVO en VMBO, dat is bekend, hè? Ja, en VMBO. Ja, eigenlijk ja. van alle, alle, alle leergangen is, is, is er gestolen. Maar ja. ook het Openbaar Ministerie wil nog niet zeggen welke vakken het zijn. De zingen, ja, de Engels wordt heel veel genoemd, maar daar is ook nog steeds niks in bevestigd. Nee. Morgen, dan, uh, dan wordt er meer duidelijk. Dan worden in ieder geval twee verdachten voorgeleid voor de rechtercommissaris. Um, en dan wordt bekend of er misschien examens overgedaan moeten worden. Wat verwacht jij? Ja dat, is, ja, dat is heel erg lastig. Alles hangt natuurlijk samen met in hoeverre die eindexamens verspreid zijn. In hoeverre ze gelekt zijn. Ja. Uh, hè, misschien uh, ko komt het OM erachter dat ze alleen maar binnen die school zijn gebleven. Nou, dan zou je kunnen zeggen, hè, alleen binnen die school moeten die eindexamens uh, opnieuw gedaan worden. Mm. Ja, misschien zijn ze ook wel gemaild of gestuurd naar, naar vrienden van die mensen die nu vastzitten. In andere delen van het land. Ja, dat, dat zou allemaal zomaar kunnen. En daarom denk ik ook dat morgen die voorleiding is. Zodat die andere twee langer vastgehouden kunnen worden. Omdat het OM dus enorm bezig is met dat onderzoek naar dat lekken... in hoeverre dat gebeurd is. Ja. Kortom, de zaak gaat nog even door. Martijn van der Zanden, dank je wel. Graag gedaan. Na 9 uur is onze Erben Wennemars weer hier. En vandaag hebben we het over handbal. Want Nederland heeft dit weekend handbalgeschiedenis geschreven... Meepraten doe je trouwens op Twitter met hashtag BNN Today. It's just a number, right? You don't care. I don't really care. No, like I just said, I'm turning 30. Yeah. No, I mean, I'm, I'm happy when I get every year, you know, one year older. I mean, that means we're still here. having a good time. Yes, exactly. Right? Spreekt ze goed Engels? hè? Heel goed, maar, hè? Voor een, Duitser. Voor een Duitser? Ja. Heidi Kloem, daar hebben we het over. Haar benen zijn 2 miljoen dollar waard en haar borsten schijnt ze liefkozend Hans en Frans te noemen. Het ja, Duitse topmodel Heidi Kloem werd begin deze maand 40, al ontkenden ze dat net in die quote had het over 30, 23. 23 ja, ja is dat. Ja, het dat is een nieuwe 40. Okay. Ze zit al ruim 20 jaar in het vak. En we hadden het net al even over. Inmiddels is deze dame echt niet meer alleen maar een model en sex Nee, Heidi Kloem is een, is een merk geworden. Echt een ja. groot merk. En een snoeiharde zakenvrouw die een, uh, eigenlijk een, m, gewoon een miljoenen imperium leidt. Modeblogger Anna Nushin hier vanavond in de studio. En die duikt in de wereld van Heidi Kloem. Um, jij kent haar, of je kent haar. Je oh, nou nou nou? Ja. Je, je bent 26, je, je bent op, oprichter van Ensemble, een van de grootste lifestyle magazines van Nederland. En daarvoor zit je front row bij de grootste shows ook. En heb je wel haar een aantal keer ontmoet ook? Is de leuke dame. Ik vond haar heel erg leuk. Ik heb haar vorig jaar uh, gezien tijdens de persconferentie van MTV Music Awards en ook uh, de show zelf die ze dan presenteerde. En ik vind haar eigenlijk heel erg leuk. Ze is heel grappig, uh, helemaal niet serieus en tegelijkertijd zie je gewoon dat ze echt een zakenvrouw is. Ze is heel professioneel, ze weet precies wat ze doet. Ik vond haar wel een tikkeltje gebotox, mag ik dat zeggen? Ja, dat mensen is veertig, wat wil je? Ja, maar ik dacht altijd dat ze echt perfect was, maar dat, ik denk dat ze wat hulp heeft gehad. Maar ze ziet ja. er fantastisch uit, dat wel. Ja, um, want dat zeg ik natuurlijk gek. als je in de mode wilt zitten, is dat misschien niet zo heel raar op je veertigste. Nee. Um, in, in, in, inmiddels al lang geen model meer, alleen maar wat doet ze allemaal nog meer? Nou, ze is eigenlijk. Ik, ik, ik, um zou haar willen omschrijven als een entrepreneur, zodat ze zo mooi heet. En mm. Ze is natuurlijk op best wel late leeftijd ook ontdekt. Ze was pas 19, tegenwoordig zijn die meiden 13, 14 als ze worden ontdekt. En uh, ze is eigenlijk echt een zakenvrouw die met de jaren steeds beter wordt. Aanbiedingen vliegen om de oren. Ze doet al acht seizoenen lang uh, Germany's Next Top Model. Mm. Uh, kennen wij natuurlijk in Nederland ook. En uh, ze heeft vorige week haar debuut gemaakt als jurylid bij America's Got Talent. Ik denk een hele slimme keuze, want dan stapt ze een beetje weg van de fashionwereld. En als we de uh, bladen mogen geloven, was iedereen laaiend enthousiast. Yeah. <laughs> Dat is dus een carrière in Amerika. In Amerika, ja. En uh, Het schijnt dat haar grote geld wordt verdiend in Duitsland. Maar ik denk dat het ook een hele goede zet is om Amerika mee te nemen. En dan natuurlijk nog weet ik veel hoeveel contracten met... Ja, ze heeft samengewerkt met McDonald's. Ze doet al jarenlang Heeft ze haar eigen collectie bij Birkenstock. Ze, ze de de gezondheidssandalen die we eigenlijk allemaal verschillend vinden. Die overigens weer teruggescheiden te zijn in de mode. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. <hijen> um, maar goed, ze is iemand die zichzelf niet heel serieus neemt. En dat vind ik stiekem wel leuk. En dat merk je. Ook wel af en toe als ze we weer eens in een of andere show. We hebben een fragmentje. Daar yeah. zit ze in de Jay Leno show. En dan is ze aan het jodelen samen met acteur Bradley Cooper. Maar je out jodelen. Kun je voor ons het is best goed, toch? Ah, die kloem aan het jodelen. Ja. Maar dat is, als ik het goed begrijp, is dat ook een beetje de reden... dat zij, uh, jij vindt haar leuk en, en ik vind haar ook wel grappig. Juist omdat ze dat doet. Maar onder de echte, de, de, de grote mode-iconen wordt ze volstrekt niet serieus genomen. Nee, in de modewereld moet het helaas allemaal wat serieuzer. Dus uh, ik vond het vooral heel grappig dat Karl Lagerfeld over haar heeft gezegd... dat hij haar niet kent en dat hij niet weet wie ze is. En hij heeft ook gezegd, de Duitse Claudia ontwerper Siever weet dat ook niet. De Duitse ontwerper Karl waar Lagerveld. we het een paar weken geleden over hadden. Ja. ja. Uh, die uh, zegt haar niet te kennen. Nou, Dat is natuurlijk een beetje onder de gordel, want hij weet heus wel wie ze is. Maar dat, is, dat laat heel erg goed zien hoe de modewereld uh, over haar denkt. Ze is te grappig, ze neemt zichzelf niet te serieus. En dus is ze niet heel erg... En ze is ook heel commercieel. Dat is natuurlijk ook een nono -no eigenlijk in de couturewereld... Want dan hoor je geen birkenstok. te doen. Nee, dan hoor je en... dat uh, niet te doen. En zeker niet met merken als McDonald's en uh, al de andere klussen die ze doet. En uh, ze wordt heel erg genoemd als een advertentiemeisje. Ik vind het vooral heel erg slim. Ze neemt zichzelf niet zo serieus. Ze staat bekend als iemand die uh, compleet uit, uh, ja, uh, helemaal gek gaat met Halloween feestjes. Dat zijn haar uh, hele bekende gekke kostuums waarbij ze zichzelf ook heel lelijk maakt. En ze heeft gewoon een, een, een beetje een uh, gekke kant die ze elke keer laat zien. Heidi Klum is echt een merk. Ik vind het echt een merk en dat is ze ook zeker. Um, als we kijken naar wat ze allemaal heeft gedaan. en vooral hoe ze zichzelf nu uh, in de schijnwerper zet. Weer, weer met America's Got Talent. Want als ze heel eerlijk bent. weet ze natuurlijk van al die dingen niet heel erg veel. Ze is geen zanger, ze is geen danser. ze is strikt niet model. En dat doet ze dan toch best wel goed, denk ik. En als ze in film speelt. dan speelt ze ook het merk. Bijna Heidekloem, altijd zichzelf. Ze ja, ja, ze speelt, ja, ja. speelt bijna altijd zichzelf. In Sex and the City weet ik nog dat ze ook weer als model naar voren komt. Dus ze is heel erg. Uh, ze weet precies wat ze doet. En dat doet ze aardig, want hoeveel heeft ze bij elkaar geschuild? 70 miljoen. Kijk, dat is niet zo Dat is niet verkeerd. En dan natuurlijk heel even haar privéleven, want uh, zelfs, ik, zelfs ik las de bladen en dacht, krijgen we nou zeg? Zij was met zanger Siel en in één keer waren ze uit elkaar. Um, dat, dat was echt, wat ik voor jou begreep, onder mode meisjes, was dat echt wel. Ik denk onder alle belangrijk. meisjes, dat was echt een schok. Want als meisje, denk je, was dat gewoon de ultieme relatie. Super romantisch, Ze waren altijd heel lief naar elkaar. Hij heeft haar ooit uh, ten huwelijk gevraagd in een iglo, geloof ik. Welke man doet dat nou? Dat is toch heel romantisch. Ja. Dus wij dachten allemaal: die gaan gewoon nooit uit elkaar. En toen dat gebeurde, was het toch wel een beetje een schok. Ik denk ook dat haar likability een beetje heeft afgenomen. Omdat je toch dacht dat dat de vrouw was die voor altijd bij Seal zou blijven. Um, maar goed, ja, helaas heeft het niet uh, lang mogen duren. En nu doet ze het hoe cliché met de bodyguard? Met de bodyguard vind ik ook wel weer hilarisch en Hollywood. Maar ja, dat moet toch ook weer. Ik werken. vind het vooral een beetje En ze is ook volgens mij ook twee <laughs> keer getrouwd geweest daarvoor. Dus dat, met niet, niet iedereen is perfect. Dat zie je ook maar bij Heidi. Maar zit er nou helemaal want ze is leuk, ze is commercieel ze verdient van geld, zit er geen één randje aan. Ze is niet stiekem dat ze toch een kookverleden heeft? Of? Nou, het zou me niet verbazen, maar dat heeft ze heel goed weten geheim te houden. Het is wel zo dat ze een tijd geleden um, heeft ze beweerd... dat haar vader haar vroeger heeft mishandeld. En dat is toen opgepakt door de pers. En uh, toen heeft ze later weer gezegd... nou jongens, hij heeft me niet mishandeld. Maar wij hadden gewoon een ouderwets streng huishouden. En ze schijnt nog heel erg goed te zijn met haar vader. Hij manageert al jarenlang haar praktijken. Dus uh, ja, maar dat Een was kleine, even... klein dramaatje hier en daar moet ja, ja. natuurlijk wel even ertussendoor. Klein Tipje van de sluier dat het niet allemaal... Uh, ja, dan openuit. moet je af en toe even laten zien dat je ook maar een mens bent of zo. Ze doet het niet onaardig, Heidi Klum, en ze is pas veertig. En als je 70 miljoen hebt, lijkt het me dat je het goed bezig bent. <laughs> Uitgekotst door de modewereld, maar niet dan weer door jou. Nee, dat neem je niet. Ik vind haar leuk. Niels Schuizerbroek, is ook leuk. Helping Hand. I remember how it used to be. No common oh how we disagree you said we aim for higher ground oh in the end you would have I'm Hij werd be bekend met The Voice of Holland en uh, nu uh, is hij gewoon Niels Geuzenbroek. Moet je hem daar aan die naam onthouden. Hij heeft hier laatst nog opgetreden bij ons in BNN Today. Niels Geuzebroek Helping Hand. Exit Holland. Mexico, Mexico. Daar um, zijn ze in de band van een ontvoering. En niet zomaar een ontvoering, een ontvoering van hele jonge mensen. Een hele grote groep die wordt sinds half mei vermist. Onze Exit Hollander in Mexico is Ewout Rieschen. Ewout, goedenavond. Goeiedagend, hallo. Hey, dit was al uh, 26 mei hè, 11 jongeren zijn ontvoerd. Wat is er precies gebeurd? Ja, ja klopt. Ja, het is een vreemd verhaal. Op 26 mei in de vroege ochtend zijn maar liefst 12 jongeren ontvoerd uit een bar hier in Mexico City. Uh, de groep werd er ongeveer 17 mannen bij de bar opgepakt en in diverse auto's geduwd. Uh, dat is op beveiligingsdeel te zien. Mm -hmm. uh, Sindsdien zijn ze vermist en ontbreekt ieder spoor. De jongeren komen uit de zeer criminele wijk Tepito. En de politie ja. denkt dat het gaat om een, uh, om een conflict tussen twee pandilla's, twee gangs uit die wijk. Ja. Um, maar op, opvallend is dat de jongeren ontzettend jong zijn. Er zitten minderjarige tieners tussen. Um, waarschijnlijk o, zitten o, zij Hoe zelf. oud hebben we het dan over? 14, 15? Uh, 16. Ik, ik weet van één jongen van 16. Dus uh -huh. uh, ze moeten in die leeftijd over de denken. denken. Um, ja, en waarschijnlijk zitten zij zelf of hun familieleden in het in de zitten. Criminele circuit, maar dat is nog heel veel onduidelijk. Ja. En het uh, politieonderzoek is nog in volle gang. Maar als jij zegt: uh, ja, 26 mei, dat is alweer even geleden. De, betekent dat waarschijnlijk dat ze niet meer in leven zijn? Of kan je er echt niks over zeggen? Nou ja, de, de media hebben er heel veel over sinds de afgelopen twee weken. En op televisie deden moeders al emotionele oproepen naar hun vermiste kinderen. Mm. En gisteren demonstreerden de families van de jongens ook in het centrum van de stad... Uh, omdat de overheid in hun ogen te weinig doet om de kinderen terug te vinden. Ja. Um, maar er is nog wel de hoop ja. dat ze worden gevonden, levend. Nou, uh, helaas zijn vermiss vermissingen in Mexico niks nieuws. Nee. Um, uh, volgens een recent onderzoek van Amnesty International, dat eerder dit jaar naar buiten kwam, zijn er tussen 2006 en 2012, oftewel tijdens het presidentschap van de vorige president, uh, de man die de drugsoorlog is begonnen, maar liefst 26.000 mensen verdwenen in heel Mexico. Ja. En, uh, het loopt dat meestal niet goed af, aandacht. nee? Nee, nee. Uh, nou ja, er wordt wel met enige regelmaat een massagraf gevonden ergens in het land. Uh, kijk, je moet. Je moet bedenken dat in dezelfde jaren. het uh, de oorlog aan minstens 70.000 mensen het leven heeft gekost. Ja. Uh, maar het gros van deze 26.000 mensen vermiste. daar uh, wordt waarschijnlijk niks meer van vernomen. Ja. Uh, dat vreest ook de families van deze jongeren. Hey, en ik, ik begrijp dat jij wel eens in de buurt van die bar kwam. Uh, volgens jou was er niks aan de hand, tenminste, toen nou, jij ja, deze bar, dat betreft de bar Heavens After, ligt ja. in de Zona Raza. En dat is een uh, bekende uitgaansbuurt in een van de betere buurten van de stad. En ik kom daar zelf ook wel eens. Het is nog geen twee kilometer van mijn huis. En uh, ik zeg altijd heel stoer tegen vrienden en familie dat ik niks merk van de drugschorlogs in Mexico. En niks van de bende's hier in de stad. En dat is ook echt zo, maar op deze manier komt het toch wel dichtbij. Ja. Goed, ze zijn dus nog vermist, die twaalf jongeren. Ewoud Riesje vanuit Mexico City, dankjewel. Ja. <formation jinny> He's a gambler, spinning wheels, a poison victim, buck off steel. The coldest heart you've ever felt, the coldest hands you've ever held. Taking down The hands that set me free. <laughs> A reckless night. He hears me breathing, cursing the skies of this company. You've lost the wisdom deep inside. His bitterness shows its side. If it's true. Strand of hair is all I own, a gift to me this sorry soul. Elusive. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond maandag sportavond met Erben. Waar gaan we het over hebben? Nou, onze handbaldames, die hebben de grootmacht viervoudig wereldkampioen Rusland verslagen en daarom mogen ze naar het WK handbal. Onze handbal David stunt tegen Goliath. Hebben ze kans daar? Nou, ik denk als jij de viervoudig wereldkampioen verslaat, dan heb je kans. Heb jij wel eens gehandbald? Ik heb ooit een lesje handbal gedaan bij de lokale handbalvereniging. Het is toch ook een hele lompe sport? Ja. Waar... Je moet echt flink wat klappen verduren wil je een beetje goed kunnen scoren. Een soort rugby, maar dan met een gewone rondebal. Ik rondeband. was zo'n klein, fragiel mannetje. Dus ben ik maar op tafeltennis gegaan. Wie zijn bekende handbalsters? Martine Smeet, die hebben we vanavond ook in de studio. Is dat de dochter van? Nee, niet de dochter van. Maar ook helemaal geen familie van? Nee, geen familie van Smeet, van Mart. Nee? Ik heb er ook nog nooit uh, uh, horen oh. zeggen, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Misschien is zij wel het succes tot het Nederlandse goud. Laten we het ja. vragen. Dat zometeen, de ondertussen is Erben uh, alvast aangeschoven. En Krijn Schuurman, um, voor alle duistere afluisterpraktijken, is hij onze man. Cies. En Luc? Ja, zometeen Today's Topics. Onder andere over Oud Sluis, restaurant gaat stoppen. Eén van de twee, drie sterrenrestaurants in Nederland. Klein Wist quizje, wat is Albert Marie? Ja, dat ja. weet ik wel. Dat ja? In het water en dan koken en dan en sport. Ja, ja, ja oké, okay. nou, eentje voor jou, <laughs> iets meer jouw niveau. Uh, wat moet je doen als je een eitje hebt gekookt? Opeten. Ja, maar vlak daarvoor. Uh, laat, schrikken. Van, ja, laat schrikken. schrikken. Ja. Oké, okay, nog eentje. Welke van de volgende ingrediënten kan je niet eten? Safraan, aloe vera, melanine of eersteling? Eersteling. Nee. Melanine zeker? Ja. Neem ik ook avond. Ja, uh, dat is uh, haarpigment. Ja, nee. oh. Eersteling oh, is een oh, soort mel aardappel. <laughs> oh. Melatonine. Oh, ja. <laughs> oh, ja. Oh, ja. Zo meteen over uh, oudsluis dus uh, Luke, stoppen het op goed? Eets vragen, dan moeten die aan mij vragen. Ja, sorry. Ik nee, dacht. Nee, ja, het toch twee. Goed. Nou ja, het eitje had je niet goed. Is ook moeilijk. Ik eet, ik eet dus elke dag een ei. Ja? Mag dat? Nee. Dat is heel goed. Nee, niet elke, elke dag, hoor. Het is hartstikke achterhaald dat het slecht is voor je geluisterd. Nee, nee, laat ze maar niet veel. Laat ze niet schrikken. Nee. Lekker. Dit is Radio 1.